Freddie Fantijn met het NOS-journaal. We zijn ook een gevaar voor Nederland en Europa, heeft minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gezegd bij WNL op zondag. Volgens Timmermans nemen de barbaren van ISIS aanstoot aan onze vrijheid en hoe wij willen leven. Timmermans noemde het topprioriteit om de samenleving tegen het gevaar van teruggekeerde Syriëgangers te beschermen. Bij overstromingen in China zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen, zeggen de Chinese autoriteiten. Door hevige regenval zijn bij aardverschuivingen duizenden huizen ingestort en tienduizenden woningen beschadigd. Meer dan 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Op de Golanhoogte is een Israëlische jongen van 15 omgekomen bij het hek op de grens tussen het door Israël bezette gebied en Syrië. Het is de eerste dode daar sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië. De jongen zat met een aantal volwassenen in een auto toen die explodeerde, mogelijk door een bermbom of een mortiergranaat. Vier volwassenen raakten gewond. Ze werkten in opdracht van het ministerie van Defensie aan onderhoud van het hek. Waarom de jongen in de auto zat in het gevaarlijke grensgebied is niet bekend. Israëlische militairen hebben in Nablus een verwarde man neergeschoten die hem bedreigde en niet reageerde op waarschuwingsschoten. Volgens Palestijnse bronnen is ook in Ramallah een Palestijn om het leven gekomen bij een confrontatie tussen Israëlische militairen en Palestijnse demonstranten. Het Zuid-Koreaanse leger heeft de militair omsingeld die gisteren vijf collega's doodschoot. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft de man zich verschanst in de buurt van een basisschool. Bij een vuurgevecht, daar zou één militair gewond zijn geraakt. Bij de schietpartij bij Grenspost raakten gisteren ook zeven militairen gewond. Het weer. In het zuidwesten is het zonnig. In het noorden en oosten meer wolken en daar is kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen rustig en droog weer. De zon schijnt vaak en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de a 4 richting Vlaardingen... tussen Knoop knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 2 kilometer, er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 But I give in to the rhythm and my feet follow the beat of. Alle Rio-plaatjes zijn weer uit de kast getrokken voor het WK-voetbal. Maar deze heb ik nog niet voorbij horen komen. Peter Allen. I go to Rio. Open een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Op deze zondag 22 juni 2014. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, veel muziek. Culinaire hoogstandjes met uh, muzikaal in ieder geval... <laughs> Met andere site, wat lokale berichten en wat sportnieuws uh, uit de wereld. En dus een lekker muziek. We hebben ook het weer om half drie. Om uh, half vijf uh, dier van de week de evenementagenda. En nu Nena Kim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 parade Everyone deserves a chance to walk with everyone else hit op dit ogenblik. Family of the year met Hero en daarvoor Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime. Wat je nog helemaal vergeten te zeggen... is dat we nog uh, Jo van Es hebben om kwart voor drie. Hij gaat uh, ons alles vertellen over de finale van de, de zaalvoetbaltoernooi... wat uh, gisteren is gespeeld. Dus dat op kwart voor drie. Maar eerst op CFM de zoetgevoeite stemmen van Wendy en Lisa... De doorbraak van John Legend, een aantal jaar geleden, volgens mij 2005 of zo. Met uh, Save a Room en daarvoor Wendy en Lisa met uh, Waterfall. Voor Zandvoort en de regio. Ja, als u vandaag uh, geen zin heeft om naar ZFM te luisteren... maar uh, zin heeft in een, uh, een klassiek concert... dan uh, kunt u bijvoorbeeld uh, vandaag gaan naar uh, uh, de protestantse kerk... Maar daar speelt vandaag de bekende pianist Frederik Voren. Een aantal werken van grote componisten tijdens het Kerkpleinconcert van de Stichting Classic Concerts. Onder andere werken van Frederik Chopin, Peter Tchaikovsky, Ludwig van Beethoven, Johan Sebastian Bach en Jozef Haydn... zullen de revue passeren. Concert van Voren in de Protestantse Kerk begint om 3 uur, dat is over 36 minuten. Een entree bedraagt 5 euro waar u tevens een programma voor krijgt. Dus uh, u krijgt uh, sowieso waar voor geld uh, bij de protestantse kerken vandaag. Uh, ja, er zijn nog uh, allerlei activiteiten... maar daar is dit hele programma mee door Want uh, aankomende dinsdag tot en met vrijdag 27 juni... wordt voor de twaalfde keer de Fiets Vierdaagse georganiseerd. Er zijn uh, routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort... Uh, die elke avond tussen half zeven en zeven uur starten... vanaf de Zandvoortse hockeyclub. Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene kaarten A 7,50 euro zijn onder andere te kopen bij Bruna Balkende en verstegen Wielersport. Tevens worden er loodjes verkocht voor de loterij, waarbij naast vele leuke prijzen als hoofdprijs een fiets wordt verlood. Volgende week zaterdag, dus zaterdag 28 juni... wordt op het terrein rondom de brandweerkazerne... aan de straat van 1 tot 4 uur... de jaarlijkse hulpverleningsdag georganiseerd. En tijdens deze dag kunt u kennis maken met de diverse hulpverleners. Brandweer, reddingsbrigade, Rode Kruis en politie geven naast veel informatie... spectaculaire demonstraties waar zowel volwassenen als kinderen aan kunnen deelnemen. Goed, we gaan zo even luisteren of het wel ideale fiets weer is voor de Fietsvierdaagse. Maar eerst gaan we even verder met muziek. Van een aantal jaar geleden is dit Katie Toenstal met Other Side of the World. To. die zometeen wordt beantwoord. Komt er regen of niet? No Rain van Blind Melon. En daarvoor Toental. Met Other Side of the World. Dan daar is hij, Het weerbericht van onze guru Lex van der Hoorn. Onze lokale filosoof. Vandaag meest zonnig... zwakke tot matige noordwestenwind... Het wordt maximaal in zandvoort 18 graden. Het is wel fijn, want als je de luchtfoto van Nederland ziet... dan uh, zie je boven Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland wolken. Maar hier dus geen wolkje aan de lucht. te schijnen. fijn, hè? Dat is heel fijn. Morgen periode met zon. In de middag toenemende sluierbewolking. Een matige, uh, meest zwakke noordwestenwind. Met een maximum van 19 graden. Dinsdag eerst een buienkans. In de middag opklarend matige tot vrij krachtige noordwestenwind... Met een maximum van 17 graden. De verdere vooruitzichtige, gematigde temperaturen. De tweede helft van de week meer zon. En wil je een plons nemen in het zeewater van Zandvoort. Dan, euh... Ja, dat is wel lekker hoor. Dat is 18 graden. Dus het is even warm als buiten gewoon. Hè. Ja. Goed, drie minuten over half drie. Zandvoort op zondag. Met die fijne klanken van de Jacksons. Met Show me the way to go. Ah, let me show you. Let me show you. Een van de grootste is op dit ogenblik Taflo met uh, Stay High. En uh, daarvoor hadden we de Jacksons met Show Me the Way to Go. We gaan even naar uh, van Nes. Want van Nes uh, heeft uh, de afgelopen week uh, de zaalvoetbaltoernooien uh, bekeken, denk ik zo Joop. Nou, ander uh, uh, eigenlijk min of meer. Nou, laat ik eerlijk zijn, min of meer. Gisteren de finales, ja. Oké. Okay. Daar ben ik bij geweest. En dat uh, waren uh, vier wedstrijden. Het begon al om, uh, om half acht met de wedstrijd uh, om de sportiviteitsclub. En in mijn ogen is dat de meest belangrijke prijs die iemand of een ploeg kan winnen tijdens de Troy. Oké. Okay. En het ging deze keer, uh, uh, laat ik eerlijk zijn, het is zes weken geweest. Uh, en iedere strijd kreeg of iedere ploeg kreeg van de scheidsrechters een bepaald aantal punten voor sportiviteitsprijs. Heeft ook te maken gehad met gele kaarten, met, met eventueel rode kaarten en dat soort zaken. En die gingen gisteren tussen uh, FC de, de zegt nogal wat... En ons allerbekende KV4 bij jou aan de overkant. Ja. En steeds de derde helft, dat is, uh, dat is een. Uit de. Uh, uh, ja, uh, leden van de Sanders Sportcombinatie. Um, 2 TZW. En um, dat is uh, nog echt wel een, een bepaalde. Uh, ja, uh, sensatie geweest. Want KV4 heeft die wedstrijd gewonnen met 4-14. Dat is toch al wat. Dus die kregen de sportiviteitsprijs uitgereikt. Uh, van Jessica van, uh, café, uh, van de Sportcafé Sandvoort. Dan hadden we um, um, um, kwart of acht uh, de wedstrijd over de hoofdklasse. Um, uh, uh, het schema is zo gemaakt dat uh, teams uh, in de eerste twee rondes. een uh, bepaalde plaats krijgen in, in de ranking. En dan, gaat, uh, dan gaan degenen die op de derde plaats eindigen gaan naar de hoofdklasse toe. Nou. Deze keer een wedstrijd tussen Café Anders en een Sportcafé. En dat is gewonnen door Sportcafé. En dan nou moet ik er wel even bij zeggen dat er een bepaald aantal uh, spelers waren die uh, niet uit Zandvoort kwamen. Maar goed, oké, okay, die speelden dan voor Sportcafé. En dat is uh, 6-7 geworden na penalties. Dat betekent dat uh, na zowel de reguliere speeltijd als de, de verlenging, want dat komt dan 5 minuten verlengen. De stand gelijk was. En dan gaan ze penalties nemen. Drie in eerste stand. En is er dan nog geen uh, uh, onderscheid. dan wordt er om on de onom on genomen. Maar dat was niet nodig. Want uh, Sport won met 6-7. Dan de strijd om de eerste divisie. Die ging Grand Café XL. ...en Chin uh, Chin. En daar, uh, ja, dat is uh, toch een, een, een onderscheid... ...want Kanker VUZL... ...dat is een team met hele jonge knollen ...die behoorlijk kunnen voetballen... ...en Chin Chin, dat is een team... ...wat al in de competitie deelneemt... ...en dat uh, van... Uh, ...wat, nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen... ...maar ik doe het toch, oudere leeftijd zijn. En daar zit toch een verschil in. Dat is, er zit een uh, onderscheid in... ...met name in ervaring uiteraard. En ook dat werd een... Uh, Shootouts, zoals ze dat kunnen noemen, na de reguliere speeltijd. En dat was gigaspannend. spannend, want met, met 1 minuut 10 te gaan stond uh, Chin met 5-4 achter. Na met uh, 2-4 poepen te hebben, werd uh, het alsnog 5-5. Vlenging bleef 5-5. En toen kwamen de shootouts, en dat is gewonnen door uh, de Chin-Chin. En dan de grote finale. De grote finale om de Eredivisie, en dat is eigenlijk de titel uh, uh, voetbalteam uh, van, van 2014. En dat, uh, die ging tussen Berg Totaaltechniek en Sekta. Sekta doet al jaren mee met dit uh, te, te, te, te wat het volgens mij voor de 45 werd georganiseerd. En uh, ja, eigenlijk het ik uh, kopen zij spelers om zo hoog mogelijk te eindigen. Nou, ze kwamen dus in de finale deze keer. En die finale werd dan gespeeld tegen Berg Techniek, Een team dat uh, min of meer samen is gesteld door uh, Nigel Berg. en. Ja, die jongsters, die gingen tekeer, dat is niet te geloven. Um, uh, heel voetbal, uh, ze kwamen met 5 2 voor, kwamen met 5-4 bijna gelijk. En toen gingen ze weer los. En toen werd het uiteindelijk, werd het uh, 11-6 voor uh, Bergstechniek. En ik moet een compliment geven met name aan de broertjes aan Nijzerberg zelf, en de keeper, Lotfi Rikkers. Dat is, was geweldig. Dus, eh, uh, ehm... Uh, Berg Totaal taaltechniek heeft het toernooi, uh, um, de, um, de uh, uh, zaalvoetbalkampioenschap uh, van Zandvoort gewonnen. En uh, ik hoop dat ze volgend jaar weer mee gaan doen, uh, Andor. Want ja. het was grandioos om te zien, die jonge jongens, dat ze dus, kunnen voetballen. Nou, dat is uh, goed om te horen. We, we, we hebben toch ook een klein beetje uh, een traditie vol uh, hoog te houden bij uh, het zaalvoetballen, toch? Die hoop of niet? Als Zandvoort nou, ja, zijn het, het, het zandvoetbal... Uh, ja, ik mag het misschien niet zeggen... maar er ligt min of meer op zijn gat. Oh. Met name de competitie. Ja. Het is, uh, er zijn veel meer ploegen geweest... En, en die, ja, op, uiteindelijk zijn er nog maar een paar voor die competitie spelen. Maar er zijn zoveel eh, jongens die graag eh, dat toernooi willen spelen. En dat gaat dan over een periode van een zes, zes, en een halve week. En dan, eh, dan ja, dat, dat willen ze zich voor inzetten. Niet het hele jaar meer. Maar goed, dat, dat is niet anders. En euh, Berg de Antalnik is in feite een team wat nieuw is in, in het toernooi... De, al die spelers hebben we wel eens een keertje meegedaan. Of tenminste, misschien niet allemaal, maar wel heel veel. En ja, nu blijkt dus als er, als er dus talent en, en, en, en techniek en dat soort zaken bijeenkomt... ...dat je toch een hele goede kans hebt om zo'n toernooi te kunnen winnen. Oké. Okay. En ja, complimenten aan, aan het team. Nou, goed om te horen. Volgend jaar wordt het natuurlijk weer georganiseerd, moet ik zo. Ik neem aan van wel, want het is natuurlijk een, een, een, een, een toernooi wat al 45 jaar bestaat in feite. Mm -hmm. Dat is de 45ste keer, want één keer per jaar wordt dat georganiseerd. Het was ooit begonnen in, in de oude Pelikaan uh, moet ik zeggen, sporthal. En daar deden teams mee met, met spelers van Ajax en, en uh, echt topvoetballers. En uh, daar zat die hele zaal, die zat gewoon helemaal vol. Dat is later is dat we minder geworden. Dit jaar waren er 24 teams en ik denk dat, uh, dat Jessica van Sportcafé sportencafé daar heel blij mee mag zijn. Want uh, nogmaals, ik denk dat sport samenvoetbal in Zandvoort het eigenlijk wel gezien heeft. Oké. Okay. Hey Jo, bedankt voor je verslaggeving en uh, we spreken elkaar de volgende keer weer. Ja, graag inderdaad. en uh, Tot de volgende keer ander. Ja, oké. Okay. Dat was Jovenes over het zaalvoetbaltoernooi hier in Zandvoort. Maar nu hebben we ook nog muziek Rita Franklin. Franklin, Say A Little Prayer... en boskeks met de Lido Shovel. Drie minuten voor drie. Dit is ZFM Zandvoort... met Zandvoort op zondag. En hier zijn de heren van Asfad... met uh, Next To You...